Drie uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Politieke partijen reageren tevreden op het kabinetsbesluit... om extra onderzoek te doen naar de risico's van schaliegasboringen. De proefboringen worden daarom anderhalf jaar uitgesteld. GroenLinks hoopt dat het uitstel uiteindelijk leidt tot afstel. De PvdA noemt het kabinetsbesluit logisch en prijzenswaardig... omdat er nu geen draagvlak is voor schaliegasboringen in Nederland. De VVD noemt het besluit verstandig... en D66 vindt dat er door het besluit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 Ajax-trainer Frank de Boer is tevreden over het spel van zijn voetbalclub in de Champions League wedstrijd tegen Barcelona. Ook al verloor Ajax de wedstrijd met 4-0. Volgens de Boer heeft Ajax kansen gecreëerd, maar lette het team niet altijd goed op en gaf daardoor twee goals weg. Ook aanvoerder Sim de Jong is tevreden over het spel van Ajax, maar noemt de nederlaag van 4-0 wel een beetje pijnlijk. De andere wedstrijd in groep H, AC Milan-Celtic, eindigde in 2-0.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 So weit weg und lange her Ich erinnere mich nicht mehr Waren da Lichter an dem Baum Oder war es nur ein Traum Uh, wir haben viel gelacht So viel Sterne in der Nacht Allurao ich mach bubu, was machst du? Tu aluraluralou. Tu aluraluros. Ich mach bubu, was machst du? So weit weg vor langer Zeit Die Gedanken wandern weit Es lag Schnee dort oder nicht Und da war auch dieses Licht Schöne, warme, weiche Frau Ich erinnere mich genau Ik Ich mach bubu, was machst du? Doo la la la la Doo Tu la la Ich mach bubu, was machst du? Die bellen kreeg wel iets van een kerststemming als je dat zo hoort. Het was in ieder geval de stem van Stefan Rembler die je hoorde. En die stem die hoort bij de groep Trio. Die hadden in 1982 een hele grote hit met het nummer da, da Da Da. En een jaar later kwam de opvolger ervan. Tura Lura Lura Lura. Duitse muziek dus. Veel Duitse muziek in deze aflevering van de nacht klinkt anders. Want ik haal het nog even. En voor degenen die denken van waarom zegt hij dat nou weer. <laughs> er zijn altijd mensen die wat later inhaken. De Duitse muziek dus in verband met het feit dat aanstaande zondag... de parlementsverkiezingen in Duitsland zijn waar heel Europa naar uh, zal kijken, want wat gebeurt er? Blijft Angela Merkel in het uh, plusje zitten? En zo, ja, met wie zal zij verder moeten? Allemaal vragen die uh, zondagavond uh, beantwoord zullen worden... want dan is de uitslag bekend en op Radio 1 hier... zal er ook uitgebreid verslag van worden gedaan. Na het nieuws van 6 uur s avonds. een uitgebreid Radio 1-journaal... en aansluitend tv-piro met uh, Bureau Buitenland... Allemaal over de uitslag van de Duitse parlementsverkiezingen. Dus in dit uur nog meer Duitse repertoire. In de nacht klinkt anders. Weer steven aan dat man die afgelopen dinsdag eerder gisteren optrad in de Oosterpoort in Groningen. En dat geeft nog drie optredens. Vanavond onder andere in Zoetermeer in de boerderij. Hier is die tonnetje White. I was thinking about parking the other night. We were out on a back road. Me and my woman was just getting right. All system on overload. Ready on blasting in the front seat. Turning out the music fine. In the back seat, making up for lost time. Steamy windows, they roll festivities. Steamy windows coming from the bottom. All night with good intent, okay. but there's something about a confrontation on a back road breaks down the defense. Steaming windows, zero visibility. Steaming windows coming from the bottom geworden in de uitvoering van Tina Turner... Dat gebeurde in 1989 en pas twee jaar later toen verscheen het origineel. Ja, het kan gebeuren. Closer to the Truth, het album van Tony Joe White. Tony Joe White die dus vanavond optreedt in Zoetermeer in de boerderij. En morgenavond vrijdag in Paradiso Amsterdam... ...en zaterdagavond op het Blues Open Festival in Gelderop. Hier hoorde je hem dan met Steamy Windows... While I was young I thought I had my own key I knew exactly what I wanted to be Now I'm sure You bought it up every door Lived in a bubble days but never ending Was not concerned about what life was sending Fantasy was real But now I know much about the way I I'm not afraid to You know, it. Oasis met een aantal uh, muzikale vrienden. Felaway, de titel van het liedje en Oasis. Uh, Neil en Liam Gallagher. Die komen volgend jaar uh, naar alle waarschijnlijkheid dat bij elkaar niet vanwege het feit dat ze hun broederlijke twist hebben bijgelegd, maar vanwege het feit dat daar een verzoek is om een reunieconcert te organiseren in het kader van uh, het feit dat. Definitely, maybe 20 jaar geleden verscheen. Toen 20 jaar, ook dan 20 jaar geleden precies. Het allereerste album van de band. En ja, Oasis heeft er wel oren naar. Want er is een behoorlijke som geld mee gemoeid... Als dat reunie kan ons gaan doen. Ja, geld verzoet en arbeid. Dus dan komen de broers ook wel op een of andere manier wel tot elkaar. Velowey hoorde in ieder geval van de de broers Noel en Liam Gallagher. Er komt een nieuw album uit van Giovanca. Morgen is de officiële release datum van Satellite Love. En eerder deze maand, de 5e september was dat... toen stond ze hier in de Radio 1 studio. Giovanca was de muzikale gast in. Met het oog op morgen. Mm. Are you ready to vibe? Are you ready to party with us? Mm. All right. Come on. You gotta get the vibe To lock into this life And do it You gotta get the vibe To lock into this life And do it Something in the rhythm Makes me wanna get down Wouldn't wanna stay behind I can feel the bubbles Setting me on fire Tickle me and free Fremont Need no invitation for this celebration The secret code is cosmic love Slay to the vibe, right is tonight. We welcome you into the zone You gotta get the vibe to lock into this life And do oh, it yeah. You gotta get the vibe to lock into this life You've gotta to to vibe. Vibe. Oh. It. You gotta get the vibe, one and two and You gotta get the vibe to lock into this vibe and do it. Somewhere in the middle, that's where I'll be swaying No, I couldn't do it out. See the folks together, all lined up and wired, ready to set out. Need no. Explanation for this celebration Just drop your coat And hit the floor Slide to the vibe Rise and I We welcome you into the song oh, You gotta get the vibe To look into this vibe To the vibe, lock down. Lockdown. Gotta get into the vibe. Gotta, gotta get into the vibe. Lock down. Gotta get into the vibe. Gotta, get into, gotta the vibe, get into the vibe. Got to Heet het liedje dat je hoorde gezongen door Gio Vanka. het is te vinden op de nieuwe album Satellite Love maar deze versie die is dus uh, exclusief voor Radio 1 ingezongen 5 september jongsleden in Met het Oog op Morgen De moonshine, brightly nightly Just in it's, its shimmer, its shimmer, ever so slightly done. This I on the sleep sleeping all. It was all that I needed for a call. The night breeze blew slightly the teasers and me, and I tiptoed out of it so lightly, no sound to announce that I was gone. Out of any place where the pale moon shone. They bite terrors which were all my own But the night which cast its light and charm Did not intend any harm Soon it changed the and embracing calm Put the flag and the you alarm And when I thought that the night would be spent without incident, so I I hear the rumbling in the firmament And I switch my like and I'm For a face beyond praise Who gazed down from his great beyond Upon the place where the pale moon shone I lost the language to describe The majesty which filled the sky. Whose gaze seemed to set the stars ablaze Making the night brighter than the day I stood in wonder like a child A shadow in the rush of life Not a state, not a sound, but was a Was voice which covered all the world. Love is stronger than death, more jealous than the grave. Love is stronger than death, more jealous than the grave. distant moon where the nails sun shone Gone was the face of the blacker space All was back in its usual place No sign to remind nothing left behind No souvenir where I was spent this time Once again I was on my own To find my way home To find my way home To find my way home Gezelschap. Een aantal muzikanten komen uit het Caribisch gebied, Trinidad en ander weer uit Canada. Ze noemen zich uh, Kobo Town en The Call, de titel van het nummer dat je kon beluisteren. Duitse muziek, duits muziek in deze nacht klinkt anders. Ik had in de vorige uren Nederlandse zangeres die ik hier niet hoorde. Petit Rossel met koiken of dit. Dat zijn Amerikaanse meisjes. Laat je verrassen. Je kent het als Come See About Me. Alle vallen, mm -hmm. laat in mich ein. See daar Alle ik. da sag ich Jan meer hit van de Supremes uit 1965 Ik kreeg ook een talige versie. Al <laughs> moest je even uh, goed luisteren om te horen in welke taal wordt dit nou gezongen. Nou ja, halverwege de plaat werd het duidelijk dat het in het Duitse werd gezongen. De titel werd ook anders. Johnny uns Joe. De janner was uh, und die Supremes dus. Dit is een echte Duitser. MUZIEK <tied> Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam, dam dam. Es gibt einen, der zu dir hält, dam dam, dam dam. mal nicht bei dir sein dam dam dam dam denk daran du bist nicht allein dam dam dam dam Duitsers, dus. En daarmee heet het ook Drafie Deutscher. In de jaren 60 had hij een hit met dit Marmorstein und Eisenbricht was er steeds wel behoorlijk revolutionair in Duitsland... want het was een schlaken waarbij veel elektrische gitaren te horen waren. En hij was duidelijk beïnvloed door de opkomende beatmuziek van die tijd. Deutscher heeft onder verschillende pseudoniemen gewerkt... onder andere Mr. Walkie Talkie, dat was zo'n pseudoniem... en daarmee heeft hij een instrumentale hit gehad met het nummer... Be My Boogie Woogie Baby. En verder experimenteerde hij ook nog onder de naam Mixed Emotions... En daarmee had hij dan zeker in Nederland de nummer 1 hit... met het nummer You Want Love Maria Maria. Brevi Deutsche, hij is uh, inmiddels al lang niet meer onder ons... 2006 overleden op uh, 60-jarige leeftijd. Afgelopen week overleed in Italië in Rome Jimmy Fontana... die in de jaren 60 bekend geworden is met het volgende nummer... No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh, mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento la notte insegue sempre giorno e il giorno, Ed il giorno Het was dan ook een wereldhit destijds, Il Mondo, tenminste wereldhit, zeker in Europa. Gezongen door Jimmy Fontana, die dan de afgelopen week op 78-jarige leeftijd is overleden. Buiten Italië was hij in ieder geval hiermee bekend geworden, Il Mondo. Uit de jaren 60 was dat. Jackie Lomax, dat is iemand die ook afgelopen week is overleden. En het was dan uh, afgelopen zondag dat dat gebeurde. De jaren, uh, afgelopen jaren was zij woonachtig in Amerika. Maar hij komt oorspronkelijk uit uh, Engeland, Liverpool. Hij was speciaal overgekomen naar Engeland om de bruiloft van zijn dochter bij te wonen. En Jackie Lomax, ja, maar die is eigenlijk op een merkwaardige manier uh, beroemd geworden. heeft nooit zo'n uh, grote hit gehad, maar hij is beroemd geworden vanwege het feit dat hij een van de eerste artiesten was die platen kon maken bij het Apple Label. Het Apple Label dat destijds uh, beroemd was omdat het uh, opgericht werd door uh, John Paul George en Ringo de Beatles. Een van de bekendste nummers van deze Jackie Lomax... waarbij hij dan bescheiden hitparadenotities heeft gehaald... dat is het liedje Sour Milk Sea, gecomponeerd door George Harrison. Het liedje werd ook geproduceerd door George Harrison... en in de begeleidingsgroep, wat je zo dadelijk gaat horen... een heel illustre gezelschap, want uh, naast George Harrison... maken ook Ringo Starr en Paul McCartney deel uit... Uh, van de band. En Eric Clapton zit er ook nog bij. Nou, dan ben je dan wel goed verzekerd van een goed gezelschap. In ieder geval hier is die, die Jackie Lomax met zijn sour milkseer 1968. Met uh, wat ik zelf altijd een wat rommelige plaat heb gevonden. Jackie Lomax met Sour Milk Sea. Een liedje geschreven door uh, George Harrison, maar wel met een hele bijzondere begeleidingsband. Alleen vanwege dat feit de moeite van het beluisteren waard, omdat er Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison en Eric Clapton en ook Nicky Hopkins in zaten. Uit 1968. Jackie Lomax, die het zong. En de man is 69 jaar geworden, had net. Een nieuw album gemaakt dat op het punt stond te verschijnen onder de titel Against All Odds En dat, ja, die release zal dus nu postuum gebeuren. Terug naar het Duitse repertoire, Nina Hagen. Nou, als alles mee zit, kom je die de komende nacht ook nog wel tegen met een van haar songs. Maar Nina Hagen heeft ook een hele beroemde moeder, Eva Maria Hagen. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und dies lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern und man sagt, was lächelt die dabei? Und ein Schiel mit acht Fiegeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kall. Und man sagt, jedisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und in dieser Nacht wird ein Getöse sein am Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Getöse? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster. Und man sagt, was lächelt die so bös? Und das Schiff mit acht Segeln und mit 50 Kanonen. We die Stadt. Meine Herren, da wird wohl je lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und die Stadt wird gemacht, dem Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt Besonderer darin? Fragt, wer und Besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, oh. Ze zien aus der Tür gen morgen, und man sagt, die hat darin gewoond. Und das Schiff mit acht Segeln und mit 50 Kanonen wird beflagen den Mars. Es werden kommen hundert aan an Land und werden in den Schatten treten En fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür. En legen ihn in Ketten en bringen ihn hier. En fragen, welchen sollen wir töten? En fragen, welchen sollen wir töten? En an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt wer wohl sterben muss und da werden sie mich sagen hören alle und wenn dann der kopf fällt sage ich hoppla und das schiff mit acht segeln und mit 50 kanonen wird entschwinden mit mir Net als Mackie Messer, het liedje dat ik het vorige uur draaide... hier in de nacht ging, het anders is. Dit ook het uh, Draai Groschen, open van Courtois en Berthold Brecht. Je hoorde dus de moeder van Niederhagen, Eva Maria Hagen... die uh, over een maand, over precies een maand, 79 jaar wordt... Eva Maria Hagen, die maakte uh, in 1997 een... Uh, Album, een hommage aan Bertolt Brecht, want het was toen namelijk precies 100 jaar geleden dat hij werd geboren. En die CD die zij destijds maakte, die had als titel Joe mag die muziek van Damals nacht En daarop vind je namelijk dit liedje uit die draai Groschenoper, Zee Rooiber Jenny. Oud liedje, 1931, toen werd het al gezongen door Lotte Lenia. Dat was in de verfilming van die draai open Dadelijk meer Duitse muziek hier in de nacht ging het anders. Nu even iets uh, actueels. Het komt uit Amerika van een band met een Franse naam. En die Franse naam die luidt Au revoir Simone. Die afkomstig is uit het New Yorkse Brooklyn. Au revoir, Simone. En je hoorde ze met de meest recente single. Onder de titel Crazy. En er komt ook een album aan. Onder de titel Move in Spectrum. Van deze. Au revoir, Simone. Uh, Spijkers met koppen. Dat is het uh, varen programma. Dat al uh, 25 jaar bestaat. Om precies te zijn. In oktober bestaat het uh, 25 jaar. En dat uh, wordt de komende. Weken Uitgebreid gevierd door uitzendingen op locatie. Afgelopen zaterdag was Spijkers met Koppen in Maastricht... en aanstaande zaterdag. Dan gaat de hele ploeg naar Enschede toe. Je kan Spijkers met Koppen vinden op de Universiteit Twente. En dan zal daar rouwenherzen optreden. Maar ze waren al eens eerder te gast in Spijkers met Koppen, rouwenherzen. Twee maanden bijvoorbeeld, Jongensleden Toen zongen ze dit... Zomerpaleis. Zomerpaleis, hier ga ik altijd naartoe. Elke dag, als ik dat wil. Hier in mijn hoek, hier ben ik altijd op reis. Hier hangt geen klok, hier is het stil. Paleis, hier never de Onder het raam, het plafond, De winter heel koud, de zomer heel weer. Daar rukte de pleeg, vol in de zon. Al hier en al daar het bestie, ik hoofd er niet in, hem er te zien. Soms is het genoeg, als ik er even aan denk, doe omdat ik dit wet en dat ik er dan binnen. Deze kamer is gebouwd, op de fundering kwamen vrouwen, elk jaar wat verder in. Je. Er ziet die hier op de vloer, geschilderd landschap aan de moer, witte hokken in een vergesicht. En maar denken, en maar slopen, om beginnen, hier in mijn paradijs. Blieven dromen, lieve hopen, verhaal die blieven. Altijd in mijn zomerpaleis, hier kom ik altijd terug. Elke dag, als ik dat wil. Die foto door van Dikke Piet, al de tekst over verdriet. Ook het aan sneffen het zelf -ochtend. Versterker met het blinken doop, de lege koffers in de hoek baan gevouwen tot een bed. En maar denken, en maar slopen, opnieuw beginnen hier in mijn waarheid, Lieve dromen, lieve hopen, verhaal die blijven, verhaal die in mijn zomer blijft. De welkom is bij Speakers met Koppen. Rauwenheerzen, 2 maart jongsleden, waren zij aanwezig in Utrecht Café de Florin. En aanstaande zaterdag is Rauwenheerzen aanwezig op het terrein van de Universiteit Twente in Enschede in verband met de jubileumuitzending van Speakers met Koppen. En je hoorde van de band Zomerpaleis. Brengt u bij Crackerboard Paleis, George Harrison. I was so young. Oh, my eyes could not yet see And by the time my first dawn Somebody holding me They said I welcome you To Crackerbox Palace We've been expecting you You bring such joy in Crackerbox Palace oh, man, where you? Oh, No, you roam." Het is Crack the uit 1976 van de LP 33 and 1 Third Crackerbox Palace. Zo dadelijk het nieuws met uh, Noek Thijssen. En daarna weer een plaats uit Duitsland. Het uh, voormalige West-Duitsland, kan ik dan in dit geval zeggen. Tot die tijd hoor je een liedje uit Vlaanderen. Steen Meurens, bekende Vlaming, beroemde Vlaming. Ooit het boegbeeld van de groep Noordkaap. Maar dat is alweer lang geleden. Sinds enige tijd, sinds enkele jaren, is hij bezig met een solo carrière. Steenmeurens en het meest recente album heeft als titel Mirage. En daarop vind je dit dichter bij de liefde: Steenmeurens. to me De tijd en niet de ruimte die je hier tel. Soms bij.